Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf januari zijn mensen onder de 60 aan de beurt voor een extra coronaprik. Iedereen die dat wil kan zeven maanden na zijn laatste vaccinatie weer geprikt worden. Zegt de minister Hugo de Jonge. Tot nu toe gaat het nog niet echt vlot met de booster prikken. Onder meer omdat de GGD te weinig personeel heeft. Maar er komen meer mensen bij. Dan gaat het over de fancy, dan gaat het over medestudenten, dan gaat het over de zorg die komt helpen prikken. En dat is fantastisch en daarmee lukt het om per week die 700.000 prikken te zetten die nodig zijn om iedereen in zijn zevende maand te kunnen vaccineren. En dat opschalen begint nu al. Voor oud en nieuw kunnen mensen ouder dan 60 en mensen die in de zorg werden, werken worden geprikt. Als je geen klachten hebt, is de zelftest van Rosje niet betrouwbaar om te checken of je toch corona hebt. Uit onderzoek van het UMC Utrecht blijkt dat die test vaak niet de juiste uitslag geeft. Bij mensen met klachten blijkt de test juist wel betrouwbaar. Het komt goed uit, want sinds vandaag mag je bij lichte klachten ook zelf met de wattenstaaf aan de slag. En hoef je niet langs bij de GGD. De politie heeft bij huiszoekingen op plekken in Zuid-Holland en Zeeland allerlei wapens en 3D-printers gevonden. Mogelijk werden met die printers onderdelen voor wapens gemaakt. Vijf mensen zijn opgepakt, drie van hen zitten nog vast. Rondom de feestdagen willen veel mensen een beetje extra naar elkaar omkijken. Zo ook Nel uit Groningen. Ze zamelt samen met haar man al jarenlang cadeaus in voor gezinnen in armoede. En dit jaar is ze aan het inpakken voor 400 kinderen. Ik vind het verschrikkelijk als er kinderen zijn die niks krijgen op Sinterklaas. Daar moet je gewoon niet aan denken. En uh, ja, dan vind ik dit gewoon heel belangrijk om te doen. De huiskamer van Nel staat bomvol met zakken. Dus maar goed dat de Sint en zijn Pieten die dit weekend in de schoorstenen gaan gooien. Het weer vanavond droog in het noorden. In het zuiden wat regen. Het koelt af naar 2 graden. Morgen grijs, regenachtig en een graad of 5. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad en Knoop het Een kwartier verdraging door een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. Verderop is ook een ongeluk gebeurd op de A9 richting Alkmaar. De zuckerloop het Velsen en uit Geest een half uur op onthoudt. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 and it stop. say They can't be spending so much stress But you gotta let it go, go, go, go. Like Just go, close go. your eyes, I'll grab your waist Next thing you know, you have your pace you so. gotta let it go, go. keep it player under pressure, thick thighs, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems and ain't none of them a man. Many men tried, but many men fail. I gotta get the head before I let you get the tail. Sexy.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 Bad paint on a firewall. Carry you for miles until I cry. Trust me. Tell me your secrets. They on lock. Yeah, I ain't alone on this one way 'cause I don't got friends. I don't need no friend or acquaintance. I need your love in a form that you won't give to nobody, baby. I mean it. You told me it was no evil inside of you, but I seen it. It's family over everything, baby. I love too hard. I just want you to have your fun cause life is too short. Take you out to eat in New York. Let's go to July. Don't make any new friends when your money's too long. Cause I don't know. 6.9 ZFN Say to move. Oh Le...